Vijf uur, Mark Visser met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verandert alle scheepvaartroutes op het Nederlandse deel van de Noordzee. Het is een complexe operatie die een paar dagen geklaard moet worden. Volgens Rijkswaterstaat gaat het om de grootste wijziging van de vaarwegen wereldwijd ooit. Verandering is nodig om het scheepvaartverkeer overzichtelijker te maken, de bereikbaarheid van havens te verbeteren en meer ruimte te creëren voor windmolenparken. Door de nieuwe routes worden nieuwe aaneengesloten gebieden gevormd... om een nieuw park aan te leggen voor het opwekken van windenergie. De nieuwe routes gaan morgen nacht om twee uur in. Voor die tijd worden alle boeien verlegd die de routes op de Noordzee aangeven. De emir van Koeweit, Sabah al-Sabah, heeft aangekondigd... gratie te verlenen aan mensen die vastzitten omdat ze hem hebben beledigd. Hij doet dat ter gelegenheid van de laatste tien dagen van de ramadan. In de Constitutie staat dat de emir immuun en onschendbaar is. De afgelopen maanden zijn verschillende activisten en oppositieleden... voor het beledigen van de emir veroordeeld. Het is in de golfregio gebruikelijk dat machthebbers tijdens de ramadan... gratie aan veroordeelden verlenen. De familie van Bradley Manning is teleurgesteld over zijn veroordeling. Manning werd vrijgesproken van landverraad... maar is volgens de militaire rechtbank wel schuldig aan spionage... en 19 andere aanklachten die tegen hem waren ingediend. Een paar jaar geleden speelde Manning honderdduizenden... geheime Amerikaanse overheidsdocumenten door aan klokkenluidersite Wikileaks. Voorman Julian Assange spreekt van een kortzichtige uitspraak... die niet kan worden getolereerd en die moet worden teruggedraaid... Welke strafmenning krijgt is nog niet bekend. De rechtbank beslist dat later. Het weer dan nog. opladingen Overdag vooral eh, zonnige periode... maar ook af en toe een bui. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Omroep WNL. WNL in Berlijn. Met Martijn Middel en Bram Douwes. Goedemorgen, deze woensdag 31 juli 2013. Dit is WNL in Berlijn. Vanuit Studio 5 van Duitsland Radio aan de Hans Rosenthalplatz in een ontvakend Berlijn. De Duitse hoofdstad is al de hele nacht het decor voor een special over Nederlanders in Berlijn. We hebben sinds twee uur vannacht oud radio- en televisiepresentator en schrijfster Marjolein Uitzinger in de studio. Met haar praten we straks over de boendestaakverkiezingen die er in september weer aankomen. Maar we hebben het ook over Nederlandse stroopwafels en frikandellen speciaal. En als Duitsland dan het machtigste land van de EU zou zijn, is Berlijn dan eigenlijk ook de belangrijkste stad van Europa. Ook Wiert Duk is dit uur nog bij ons te gast. Hij is correspondent in Berlijn voor de Persdienst. De nieuwe pers, NSN Mediagroep en Het Parool. Dag vier, dag margier Rijn ook. Morgen. Hallo, hallo, goedemorgen. Um, ja, want Duitsland leidt op dit moment het machtigste blok uh, in Europa. Um, en dat is natuurlijk niet geheel onbeladen. Als ook als we kijken naar de reacties van de Zuid-Europese landen. Um, hoe gaan de Duitsers daar eigenlijk zelf mee om, Wiert? De, Duitsers, um, de Duitse bevolking. Heeft daar grote problemen mee. Oké, okay, <laughs> okay, laten we het zo zeggen. Duitsers die willen liever niet leiden, maar ze moeten leiden. Want Duitsland ja. is veruit het grootste land, het is ver uit de machtse economie. En uh, het ligt op het bordje van de Duitsers om te leiden. Alleen gezien de alle historische uh, problemen, hebben Duitsers daar uh, een grote aversie tegen. En dat dilemma dat speelt voortdurend in de Duitse politiek. Daar moet je ook altijd rekening mee houden als correspondent, als, als, als analist. Zeg maar, van dat dat Duitsers soms dingen doen waarvan je denkt, ja, waarom doen ze dat nou? Waarom nemen ze hier niet gewoon het voortouw bijvoorbeeld? Hè? Waarom nemen ze nu niet gewoon de leiding? Maar dat kunnen Duitsers niet, omdat ze ook enorm voorzichtig zijn... in uh, de gevreesde allijngang. Alleen, alleen, een hè? alleen iets, iets doen, alleen een stap nemen, dat past al helemaal niet in de Duitse. Zijn, zijn de de de de Duitsers nu Marlijn te voorzichtig op dit moment? Ja, dat weet ik niet of dus ze te voorzichtig zijn. Ze moeten natuurlijk ook rekening houden met de uh, gezonde aversie... die in de rest van Europa bestaat ten opzichte van Duitsland... bijvoorbeeld in die schuldenlanden. Als, uh, daar hebben Duitsers ook wel een beetje de pest over in. Wat ik me wel kan voorstellen, ik geloof dat er inmiddels 80 miljard... in die schuldenlanden is gepompt. En als Merkel daar haar gezicht laat zien... dan worden er uh, Hitler-snorretjes ja, op de maar... foto geplakt. Dus daar krijgen die Duitsers ook wel iets van... ja, zoek het dan toch even zelf uit... Maar en het hoort bij Merkel volgens mij ook bij de karakter... dat ze niet um, he, snel zelf uh, het voortouw neemt in iets. Nee, Merkel is, uh, is vleesgeworden voorzichtigheid. Uh, die doet één stap en denkt vervolgens na over allerlei andere stappen. En ze neemt nooit een besluit voordat ze echt alles uh, de, tot in de treur heeft uh, afgewogen. En, maar goed, dat wordt dus kennelijk ook gewaardeerd door de bevolking. Want de, uh, Angela Merkel is uh, enorm populair. En ze gaat waarschijnlijk ook uh, met... Uh, de grote waarschijnlijkheid die bondsdagverkiezingen in september winnen. Kennelijk ook omdat Duitsers zich herkennen in de voorzichtigheid van die vrouw, De manier waarop zij behoedzaam acteert. Nou, we zitten wat dat betreft in een, in een uh, stad. Uh, ook een stad van Angela Merkel zei was een, een uh, Oost-Berlijnse toch? Oost-Duits. Uh, Oost Oost-Duits in ieder geval. Speelt dat dan ook nog een, een rol? Helpt dat mee aan haar populariteit? Dat weet nou, ik niet. kijk, haar socialisatie zoals het dan heet, is wel heel interessant. Omdat ze inderdaad in. Uh, he, Oost-Duits heeft ook nog dat Oost-Duitse accenten, dat, dat hoor je. Ja. Uh, en het is ligt heel, het lag eigenlijk helemaal niet voor de hand dat een Oost-Duitse jonge vrouw onder de hoede van Helmoet Kool zou komen en uiteindelijk de, de, de leidster zou worden van de grootste volkspartij ja. hier in Duitsland. Alleen uh, je hoort er eigenlijk. Ik heb de indruk dat heel weinig mensen daar nog bij stilstaan. Af en toe... Af en toe uh, dan, dan verschijnt er weer een uh, publicatie... of zoals laatst een boek... waaruit al zou moeten blijken dat uh, Merkels uh, banden... tot, uh, tot uh, geheime dienst bijvoorbeeld in de DDR-tijd... nauwer waren ja. dan uh, werd aangenomen. En... Uh, maar daar hoor je nou eigenlijk niemand over. Die, die, die, iemand schrijft dat, publiceert dat. Er is even, even een paar een beetje opheft, maar vervolgens verdwijnt dat ook weer. Gunther ja, Klaas ja, dus, heeft er laatst weer nog eens wat over gezegd: dat ze dus secretaris was geweest van de FDJ, die, de, de, de, de jeugdbeweging in, ja. uh, in de DDR. Maar dan denkt ook iedereen: van ja, man, waar gaat het over? Er zijn volgens mij ook nog steeds uh, mensen, in ieder geval in Berlijn of in Oost-Duitsland, die denken dat de stage op een of andere manier nog steeds actief is, toch? Dat, dat uh, heb ik ook wel eens gehoord. Nou, dat komt. Ja, bij die af, uh, afluisterschandalen zoals nu, hè, van het NRC, dan komen dat soort sentimenten wel weer op. Dat heb ik ook ja, bij vrienden van mij, dat zal, zal weer ook hebben. Die mensen denken van, ja, zie je, het is er nog en nu is het dan niet de staat. Maar de Amerikanen zitten bij mij in mijn ja. smartphone te koekeloeren. Maar uh, sa samenvattend, uh, Angela Merkel, misschien wel acht jaar geleden uh, uh, groot geworden met dat verhaal. Dat was misschien ook wel een kracht dat ze een Oost-Duitse vrouw was. Maar inmiddels. Plak, zit dat plakkaat er helemaal niet meer op? Nee, dat, bleef, dat kleeft helemaal niet meer aan haar. En uh, ik denk dat de meeste West-Duitsers haar... Uh, ik bedoel, ze horen dat natuurlijk wel dat ze uit het oosten komen. Maar dat, dat, dat ze daar helemaal geen uh, punt meer van maken. Iets anders wel wat wel belangrijk is en wat, wat ook altijd speelt hier in, in Duitsland... wat waarschijnlijk in Nederland heel veel mensen over het hoofd zien... dat is dat hier een groot deel van de, van de mensen uh, het groot is geworden... in, in een communistisch systeem. En ook in het anti-Amerikaans systeem. Dus als, zoals nu met die NSA, bijvoorbeeld het NSA-schandaal... waardoor weer gerefereerd wordt aan de tijd van de Stasi en aan de nazi's en zo. Als er zoveel ophef over ontstaat onder de Duitse bevolking... en uh, mensen die echt met grote uh, heftigheid daarop reageren... dan komt het ook omdat uh, die anti-Amerikaanse sentimenten in Duitsland... vooral in het oostelijke gedeelte de van Duitsland, die zijn heel latent. En dat wordt in Nederland, wat die traditie helemaal niet kent... nog wel eens over het, over het hoofd gezien. En ook daarin moet iemand als Merkel altijd behoedzaam uh, optreden... wat ze ook uh, heel goed kan overigens. Maar dat soort, dat soort zaken dat heeft zij altijd in haar achterhoofd natuurlijk. Toch ook. kijken wij nu ook uh, met de crisis in de eurozone steeds naar Duitsland. Hè? Waar, waar komt Merkel mee, waar komt Duitsland mee? Maar is het dan wel het juiste land om het voortouw te nemen? Moeten we niet naar een ander land gaan kijken? Welk land had je in gedachten? Ik ja, heb geen idee. Frankrijk ja, ja, ja. gaat heel, uh, op dit moment heel slecht. Dus Duitsland is de banenmotor van Europa. Ja. En uh, daar moet het geld vandaan komen. Wat ik zei, 80 miljard uh, komt hier vandaan. Dat is, geloof ik, dat Duitsland twee derde van die hele schuldenboel uh, op zich heeft genomen. Die, omdat dat, ja. uh, maar Duitsland gewoon... profiteert natuurlijk ook. Hè? Want uh, ja. die euro slaagt. Dus Tuurlijk. Dus uh, Duitsland, de Duitse economie profiteert er ook van. Maar een ander land. Uh, uh, is er inderdaad niet. Frankrijk is een half-crisisland. Uh, dus uh, dat, zou, dat had natuurlijk anders moeten zijn... maar dat, omdat ze daar weigeren om te hervormen, gebeurt dat niet. En is staat Duitsland wat dat betreft uh, alleen. Ja, dus wij zouden eigenlijk... Um, um, het, het ligt ook meer misschien aan de andere landen... dan dat het aan Duitsland zou liggen, zou je kunnen zeggen. Nee, kijk, door, door zijn hele geschiedenis, door, door zijn ligging... het aantal inwoners, de, de sterkte van de economie... is Duitsland gewoon de natuurlijke leider van dit Europa zoals nu is, het verenigde Duitsland. En het kan die, dat leiderschap niet op zich nemen vanwege diezelfde uh, geschiedenis. En dat is het dilemma waar niet alleen Duitsland mee zit, maar wij dus ook. Want ja. wij verwachten iets van Duitsland en, en het komt niet. Nee. En, en daarmee houdt Duitsland dan misschien ook weer een beetje Europa ongewild in een soort van houtgrek? Wij kijken naar Duitsland en Duitsland... Er wordt er wel gezegd ja, dat, uh, dat Merkel inderdaad uh, ja, soms meer op de rem trapt dan, uh, dan de zaak vooruitjaagt. Maar... Zometeen praten we verder over de boendestaakverkiezingen. Misschien dat dat ook een uh, nieuw licht werd uh, op de zaak. En dan hangt ook NRC-correspondent Frank Vermeulen aan de lijn. En we gaan dingen doen met stroopwafels en met frikandellen speciaal. In Berlijn door Nederlanders. Waarom? Dat hoort u ook zometeen. Na nou, Wieersind Helden wennens Passiert. I'm kiss Sint-Helden en Wen-es passeert uit uh, Hamburg. Maar tegenwoordig wonen ze in Berlijn en daarom draaien ze, want u luistert naar Omroep WNL vanuit Berlijn. En dat brengt de tijd alweer op uh, 14 minuten over 5. Nederlanders die wonen, werken en op vakantie zijn in Berlijn... kunnen voortaan de hagelslag en pinnakaas thuis laten in de Nooie Baanhoofdstrasse. In de wijk Friedrichshain. kom je sowieso aan je trekken. Dat klopt Bram, want sinds vijf jaar vind je daar een echte Hollandse snackbar, de Molen. Je kunt het recht voor producten van thuis en vooral voor die lekkere kroket en frikandel speciaal. Ik ben er zondag een kijkje gaan nemen. Yo, mijn naam is Uwe Hupner. ik ben 53, woon al sinds meer dan 25 jaar in Berlijn. En ik heb sinds vijf jaar de molen, dat is de enige Hollandse snackbar hier in Berlijn. Hollandse snackbar, uh, sinds vijf jaar al. Hoe kom je daar zo bij? Hoe kom je daarbij? Ja, het idee kwam eigenlijk daaruit dat ik van tevoren acht jaar werkeloos ben, ben geweest. En ik had geen zin om alleen maar thuis te zitten. En ik geloof zelfs dat mijn broer het geweest is, die heeft op een gegeven moment ja, op een Hollandse snackbar... En dan heb ik rondgekeken en in Berlijn bestond toen de tijd inderdaad geen Hollandse snackbar. En uh, Duitse vrienden hebben altijd gezegd, oh, oh, groot risico, addertje onder het gras, als er geen snackbar bestaat. En Berlijn bestaat alles en niets-Hollands, dat kan niet. En ik heb het als kans gezien dan heb ik gezegd, nou als je dat doet, dan moet je het goed doen, je moet een goed plan hebben. En dat is gelukt. Wat verkoop je allemaal? Dat wat je in Nederland uh, uh, ook kent, dat is helemaal authentiek hier. Op van een frikandel speciaal, uh, een kroket, een lumpia. Ik heb uh, de Hollandse saus. ik heb uh, Joppie saus. Uh, de Duitsers kennen geen Friet speciaal, dus heb ik ook een friet speciaal. Typische Hollandse producten van kasten, van, van pindakaas, uh, uh, alles wat erbij hoort in principe. Alles wat jullie ook kennen in Nederland van de snackbar. Ja, en Je bent al 25 jaar in Berlijn. Hoe zit dat? Want je hebt ook een Duitse naam. Ik ben van geboorte Berlijner en daar komen klanten binnen. Nou, daar komen klanten binnen. Ja. Dus ik ga even aan de slag. Hallo. Grote Ik ben eigenlijk van geboorte Berlijner. Ik ben als klein jongetje, als pleegkind, steeds naar Amersfoort gekomen. Zomervakantie en kerstvakantie. En uh, Op een gegeven moment hebben mijn ouders gezegd, ja, oké, okay, aardige gozer, we houden maar. En zo ben ik dan in, in Nederland gebleven. En als je een beetje ouder wordt, ik voel me ook niet als Duitser, maar meer als Berlijnse Nederlander of Nederlandse uh, Berlijner. Um, dat trekt Berlijn. Berlijn is ook heel, heel, heel apart. Want ik heb met Duitsland weinig te maken, maar Berlijn is dus mijn, ja, mijn geboortestad. En uh, de oude punttijden toen in Berlijn, in West-Berlijn was dat. Dat was natuurlijk veel te beleven. En ik heb mijn vrouw leren kennen. En uh, zodoende ben ik weer teruggekomen naar Berlijn. Vanwege de liefde, zoals het een mooiheid. Niet alleen maar naar de stad, maar ook naar mijn vrouw. Ja, en nu een Duitse klant in de zaak. Maar zijn er hier ook dan veel Berlijnse Nederlanders die, die bij jou een vriendje komen eten? Ja, zeker. Uh, dat was natuurlijk een sensatie. Uh, ik heb het geluk gehad toen ik begon was het met internet. Daar heb je ook een, een forum gehad hier, internet. Nederlanders en Berlijn. En dat sloeg natuurlijk in als een bom. Want Veel mensen die misten gewoon een keer een kroket. Maar dan, je krijgt het hier niet. Nou, dan sloeg dat gewoon in. En dan, sinds vijf jaar hebben we ook elk jaar uh, de patatverzorging op de Koninginnedagreceptie. Dat zijn altijd duizend gasten op de ambassade. En uh, nou, dan, ze kennen ons een aantal wel. Hè. Allemaal lekker friet eten. En dat is autotiek. En zo, zo doen heb je nou veel mensen die komen dan op een zondag met de hele gezin. Even hier naartoe, want even een lekkere vette afhalen. Hè? Ja, het is nu ook uh, zondag, nu we dit opnemen. Uh, het is vrij rustig, is, is dat altijd zo op zondag? Uh, nee, maar dat is het probleem nou met de radio. We zitten hier te snikken van, van dit en we hebben hier Berlijn vandaag... waarschijnlijk de heetste dag sinds, hoe noem je dat? Dat, uh, dat de weersverwachtingen worden opgetekend, hoe noem je dat? Opgeschreven werden. is 19 zoveel. Ja, dat weet ik het. Maar uh, vandaag krijgen we waarschijnlijk 39 of 40 graden in de hitte. En ik denk dat dan veilig mensen trekken om een frietje te hebben bij die temperaturen. Want is het normaal op zondag? Uh, nee, zondag is normaal enorm druk. Want dan heb je veel zeg maar, Nederlandse gezinnen ook. Optiek... Berlijn is groot en dan ga je niet even voor een frietje anderhalf uur in de auto zitten. Dan zeggen ze op zondag met de familie, gezinsdag. En dan gaan we even zitten, dan komen ze met kind en kin kegel zie naartoe. ik krijg even een frietje eten en, en, en een kastjes drinken en een frikandelletje erbij. En zondag is altijd vrij druk, dat moet ik eerst zeggen. En heb je ook veel publiek, je zit hier in het zuiden van Friedrichshain. Heb je, heb je dan ook veel publiek hier uit de wijk? Zeker, ja. Friedrichshain is een hele jonge wijk. Uh, veel studenten is ook. En, uh, in Nederland is hier erg, heel erg populair. Want veel studenten gaan ook voor een Erasmusjaar even, even naar Nederland studeren. En komen dan hier en vinden het natuurlijk fijn dat ze E. Iets Hollands en dat bij mij in de buurt. En dan neemt ze al wat vrienden bekend en bekenden mee om even te laten zien wat dat is. En je hebt ook nog Nederlandse studenten hier in Berlijn. Die dan met hun medestudenten over hier naartoe komen en zeggen: kijk eens wat je hier in, in, in, in, in, in Berlijn kan krijgen aan Hollands eten. Dat is ook verse, voorgebakken Hollandse friet. Geen diepvriesfriet. En daarvoor komen de mensen ook hier naartoe. Want je krijgt hier in Berlijn nergens fatsoenlijke friet te eten. En de, en de rest ook: de saus, de frikandellen, de. Uh, heb, heb je ook eierballen? Ik doe maar wat. Ach, oh, jullie je eierbal. Dat, is allemaal, dat komt uit, uit Drenthe of. of uh, ja, Drenthe, of Groningen. Groningen. Ja, ik wil altijd een eierbal. Iedereen vraagt ernaar. Maar ik kan hem niet kopen, omdat je een ei. Daar ben ik achteraf pas achter gekomen. Je kan een ei niet invriezen. En dat moet je vers eten. Anders is dat een stukje leer wat je daar hebt. Iedereen begint de eierbal. De volgende keer mag je er één meebrengen. Nou, dan zie ik hier ook nog één ding liggen. Ik zal het er even bijpakken. Dat is de. De Hollandse, dan dit wordt het niet te veel. Nee, dat is inderdaad waar zitten de mensen altijd, negen keer ik heb je geld hier laten... en bij de tiende krijgen ze een grote friet gratis. Negen molentjes die afgetekend moeten worden. Precies. En dan een tiende, tiende frietje gratis. Kun, snappen die Duitsers dat erbij? Ja, perfect. Ze zijn er gek op. Wat, wat eten die Duitsers nou het liefst? Nou, ik denk toch wel, als ik het zo even nadenk... een speciaal, kipcorn en raar en waar een kaaskroket. Een kaaskroket? Die kende ik uit Nederland dus bijvoorbeeld helemaal niet. Ik kende de uh, goulashkroket, saatekroket, een kaaspakket kende ik niet. Maar de Duitsers verbinden Nederland met kaas, onder andere. En hier loopt dat ding als een gek. En hij is ook best lekker hier nog eens De friet is al... klaar, volgens mij, of niet? De friet is nou klaar, ja. ja ik, ik wil het. niet tussen jouw klant en, je, en, en zijn friet staan. En, en de frietenbak. De zout er al op. Ja, dat kan wel. Voilà. Alsjeblieft. Ja. Doei. En weer een frietje verkocht. Ja, een frietje verkocht. Nederlands zouten snack in Berlijn. Maar u kunt hier ook terecht voor ons zoete goed. Die Orländische Suze sensation van Berlijn is de stroopwafel. Paul de Haan, beter bekend als waffelpauw. bakte deze goudbruine lekkernijen en de Berlijners zijn om. Dag Paul. Uh, welkom ook uh, in de studio van WNL op Radio 1. Uh, uh, uh, op dit uh, vroege tijdstip inderdaad en, en nou ja, je hebt een soort van ontbijt voor ons meegenomen. Dat uh, willen jullie wel? We, we, nou, meteen heel meteen. graag. Meteen. Heel proberen. We meteen de on onvervalse stroopwafels. Gaan ze meteen rond? Zijn Wat? nog vers gebakken? Ach. Ja ja ja. Gisteren nog van, van het ijzer. Je ruikt je ja ja principe Je ruikt het zelfs al alle kanten rijken. Kijk. Geef me even door. En, geef me even, door. Patijen, Zij even zijn aan tafel rond. Van, en, en, ik denk dat we allemaal even ja, moeten Dit is een beetje warm buiten. Het stroop ja. oh, je, je glijdt een beetje langs weg. En dan, weg. En dan ja. met, met volle mond praten. Nou ja, dat, uh, je, dan je dan moet het toch even een hap nemen. Zullen we dat onderbreken. doen? Ik bedank. Ik heb het zelf gebakken, dus ik kan praten. Allemaal tegelijk een hap? Ja, dat kan gewoon. Zo, even kleven. Ik Even volpraten. Ik ken dan, dus dan, al. Ja, precies. De, de ja. originele stroopafel. Uh, ze leven goed in je leven. Ik ben thuis. Ik ben ja. gewoon ja. even thuis. Ja. Gewoon even thuis. Doet bank. goed, hè? Doet goed zometeen. Ja. Ja, ja, klopt. Ja. Verkoop je ze vooral aan Nederlanders? Of? Nee, ik verkoop ze vooral aan, aan Duitsers. Daar wil ik mijn geld aan verdienen. Ja, denk. Ah. Nou, ik verkoop ze de Duitsers. Aan, uh, vooral aan Berlijnen, uh, Potsdamers, uh, Oranje, Brandenboren ik, verkoop verkopen ik ze vooral aan. Want hoe kom je erbij om, om stroopafels te gaan verkopen hier? Heb je een uurtje of zeven, tien om dat samen uh, te doen? Nee, vlak. maar wel een minuut of twee. Oké, okay, goed. Ja. <laughs> ik, ben, ik kom al, al ruim dertig jaar in deze stad, in Berlijn. En, uh, nam, wat nam ik vroeger altijd mee naar mijn vrienden, maar kennen ze de stroopwafel. En zo kwam in feite het idee, ooit toen ik in Oost-Berlijn was, in begin jaren tachtig, dus nog de DDR kwam het absurde idee van dat die Nederlandse stroopwafelbakker... naar Oost-Berlijn zou komen om op de Alexanderplatz stroopwafels te gaan bakken. Dat kon natuurlijk helemaal niet in die tijd. Nou, daar is het idee eigenlijk ontsproten. Dat heb je gedaan ook. Nou, nee, eigenlijk helemaal niet. Oh. Nee, nee, verstrekt niet. Want het was onmogelijk om in ja. de DDR ook blij stroopwafels te gaan bakken. Dat, uh, ging... En trouwens, ik, zond die tijd stond ik nog gewoon voor de klas. Dus dat, uh, dat ging helemaal niet. En, uh, want je ja, bent van, van de oorsprong geen stroopbafel Nee, ik ben van oorsprong ben ik, ben ik een uh, pedagoog. Ik heb de pedagogische academie gedaan. Long lang geleden, 70 jaar. Wat hebben de jeugdigen destijds van je geleerd? Gelukkig zijn. Kijk, die is mooi, hè? Ja, die is, is echt al stil, een hele mooie. Ja, ja, ja, je, daar ja, heb ik oh, niks om te zeggen. Ja, okay. Bram, ga jij verder? Ja. Nou ja, ik ja. bedoel, die Blijns, die, die vinden die stoopbaan ook echt lekker. Die kopen ze vanzelf, maar zo, je, maar je biedt je ook aan als een soort van Nederlandse attractie. Ja. Het is niet alleen ja. een stroopwafelkoop, ja. maar je krijgt er een hele entertainment ja. bij. Nee, dat, dat, dat is in feite het wafelpaal uh, effect Ja, ja het wafelpal effect Dat is ja, vanaf nu ja. genoteerd. Ja, ja, ja, duidelijk. Ja. Ontwikkelingshulp in en onbeleid. Dat, dat is zeg maar de korte samenvatting. Want? Verklaar. Nou ja, ik bedoel, de, de, de Duitser kent op zich de stroopwafel niet. De stroopwafel is een, een zoet product. Duitsers zijn wel gek op zoetigheid, maar kent de stroopwafel Want, niet. De wafel, die kennen ze wel, toch? De wafel. Maar een, de, een Duitser, als hij aan een de wafel denkt... denkt hij aan zo'n Belgische wafel. Mm. En daar wil Waffelpaal het verder helemaal niet over hebben. Nee, maar nee, nee de, we de gaan we meteen door. Precies. Nou, en dan... in feite leerden ze die stroopwafel kennen. Ik sta dan op uh, grote festijnen... of uh, zeg maar evenementen. En wat natuurlijk mij tegemoet treedt... dat is die lucht die stroopwafel. De Duitsers ruiken dat. En, en daar lopen ze op af. En dat ruikt natuurlijk uh, heel lekker. En willen dan weten wat het is. En dan ga ik het uitleggen. En dat doe ik dan met een manier op ze Duits praten. Zoals een Nederlander echt Duits. Rudi Karel. Ja, Rudi Karel, daar is opklompen. Ja, Draaiorgelmuziekje erbij. Is dat nou nodig? Dat is zo'n stigmatisering. Ja, geweldig. Geweldig, heerlijk. Zo is dat. Echt lekker Nederlands. Ik heb het er ook over gehad met Oe, die we zo net hoorden, van de molen. Hij zegt, ja, ik ben het verleerd om met een Nederlands accent Duits te praten. Hij vindt het eigenlijk heel jammer, want het verkoopt... Goed, dus nou ja, dat vinden de Duitsers. Dat willen ze zien. ze willen geen Ze willen Nederlanders zien. Het liefst door klompen rondlopen met een met de windmolen achter ze aan met zijn caravan links op de hoek met een face vette joint in zijn muil. Dat is wat ze bij Nederlanders willen zien. Ga gedaan. Ja, wie, wie ja. Duk die die begint een mismoedig nee te schudden. Ja. Je, je, je reactie ja. dat ze het doorbreken van de Duitsers en van de Nederlanders. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Het, het, het, beste, het beste wat ik nog op mijn op mijn op mijn wa waffelstand heb staan is een foto van het Nederlands elftal van 1974 de finale in München. Ja, dat is fantastisch. Het beste fonds geweest. Ja. Ja. Natuurlijk, die, dat zien ze. En dan denken ze meteen, want daar kunnen ze dan de Nederlander mee treiten. Van, oh ja, dat was toen jullie met 2-1 ja. verloren. Nou goed, en dan wordt Waffelpaal natuurlijk behoorlijk dat, dat is grappig, want toen, toen ik bij Oewe was... zag ik een poster uit 88 van, ja. van, van Oranje Hangen, die ja, ja, toen, ja. toen Europees kampioen ja, zijn ja. geworden. Dat doet hij eigenlijk helemaal fout. Dus. Nee, nou, dat doet hij, doet hij helemaal fout. Je moet juist dat laten zien waar de Duitsers dan kunnen zeggen... van nee, daar hebben jullie te pakken, te, te pakken genomen. Maar het helpt dus... Ja. Het helpt de omzet dus. Tuurlijk helpt het de omzet. Ja. Ja, want dan verkoop ik ook stroopwafel aan ze. Maar Duitsers vinden dat Nederlandse accent in het Duits heel erg leuk. Hè? Ja. Dat, ja? Uh, dat heeft in Nederland is dat dus aangeboren. Dus je hoeft er geen moeite voor te doen. Maar Duitsers vinden dat een of van mij heel schattig. Nou, je zegt het woord schattig. Dat, op Duits is dat suus. Dat is prachtig natuurlijk, dat past namelijk bij mijn stroopwafels. Ach, dat hoort zich zo zuurs aan. Ja, mijn waffelen zien ook zo zuurs. Waarom we Holländer zo zuurs zien? Nou, hoppakee, dan kom je stroopwafel. Ja, nee, ik wil nog ja, wel, wel, wel wat zingen. meer horen. Misschien kunnen we het nog eventjes, even die experience compleet maken, Bram. Jij kan beter Duits dan ja, ik. Jij bent even de Duitse klant ja. die langs Waffelpauw zijn steentje loopt. En nu? Goedemorgen, Paul. Waffelpaal. Waf Goedemorgen, oh. Paul. Wilt u je een stukje van mijn typische Hollandse waffel proberen? Ja, bieten. Ja, want ik ga dus friske bakken. Ja, zo links in mijn waffelkuchen. Dat staat in mijn woonwagen. Die staat daar links om die ecken. Aha, ja, ja. wat zijn je een Ja, woonwagen? Het, ja, natuurlijk. Nee, ja, ja, ja, Dan bak ik hier deze waffelen. Zo'n beetje een voor je hier in Berlin. Al, als Duitser was ik omgeweest, denk ik. <laughs> ja, eh, ja, toch? Ja, ja. Dit is wel hoe je ze verkoopt. Dus. Ja, zo verkopen ze. Ah, ja. Ja. Dan ben ja. je ook gids in Berlijn, hè? Ik gids ook Je hebt ook een Berlijn, shirt ja. aan, een oranje oran oran shirt. Dat is ook voor de in. Ik kon vers van een bus met Nederlanders die ik de, de televisietor heb afgeleverd. En was in 20 minuten van oost naar west trouwens, met het openbaar vervoer. Om even nog terug te komen op iets. Oh, dat, is, dat is snel, ja? Dat is, dat is vrij snel, ja. Vrij snel, okay. Van de Alexanderplatz hier naartoe. Oh, ja. Hoe lang giet je al in Berlijn? Zeven jaar. Zeven jaar. Zeven jaar. En dat in, in, in mensen kunnen jou volgens mij uh, persoonlijk boeken, dacht ik. Ja, ik ben gewoon, op zijn Nederlands heet dat zo mooi zzp'er Ik ben gewoon een zelfstandige gids in Berlijn, zoals er een aantal zijn. En ik uh, word ingehuurd door de meerdere tour operators die we allemaal kennen in, uh, in Nederland. Die met uh, zeg een drie of een vier of een vijfdaagse vol met Nederlanders naar Berlijn komen. En Berlijners zijn nog, of Nederlanders zijn Berlijn nog steeds aan het ontdekken. He. Er zijn nog steeds busladingen vol met Nederlanders... die voor het eerst naar Berlijn komen. Ja, er komen ook steeds meer Nederlanders ja. naar Berlijn. Ieder ja. jaar wordt het er weer meer ja. en meer en meer. Sneeuwbaleffect. Ja. Ja. En dat is goed voor zaken. Dan ja, dat is ook. heel goed. Ja. En, en het is natuurlijk een vreselijk leuke stad ook. het is een, een stad met een hele, hele interessante geschiedenis. En dat pakt de Nederlanders wel. Ja, want jij zult ooit hebben gekozen voor Berlijn. Ja. Ooit gedacht hebben, ik ga naar Berlijn. Ja. Dat zal vast niet alleen zijn omdat je dacht... nou, daar kan ik vast leuk wafeltjes voor Nee, over. volstrekt niet. Nou, nee. nee. Nee, nee. Waarom ben je naar Berlijn gekomen? Ja, gewoon die ik ben een stadmens, ik ben Amsterdammer. Dus ik ben een stadsmens. En uh, begin jaren tachtig was ik hier voor het eerst. En, uh, een stad raakt je of raakt je niet. En ja. deze stad raakte mij. Ja. En dat uh, heeft me nooit meer losgemaakt. En dat is ook wel, wel de kracht van Berlijn. Ook iedereen die we vannacht tot nu toe hebben gesproken... heeft toch wel een beetje dat, dat gevoel. Ook als ik hier de tafel rondkijk. Uh, um, Bierdurk, Marjolein uitzingen, dat is... Dat dat is het wel, hè. de stad raakt je, die grijpt je en hij laat je niet meer los. Zit ja. in je hart. Nou, dat is jou ja, ook vanwege die geschiedenis. Uh, want ik ben hier in 1968 met de school voor de journalistiek voor het eerst geweest. En toen vond ik het wel, ja, het, heeft wel iets, het had iets heel deprimerends natuurlijk. Dat, uh, vooral het oosten, de grauw. En ik vond het west eigenlijk ook niet zo heel erg leuk. Het was ook geloof ik maart, dus het was ook koud en vervelend. En, uh, dus ben ik in de jaren tachtig nog wel een paar keer geweest... maar ik had uh, nooit gedacht dat ik hier zou gaan wonen... tot ik weer terugkwam en uh, die stad ontdekte zoals hij geworden was na de Wende. En dat was zoiets bijzonders dat ik een echte een Wunsch-Berlinerin ben geworden. Een Wunsch-Berlinerin? Zo heet dat. Als je niet vanwege je werk hier komt, dan kies je voor de stad... en dan ben je dus een Wens-Berliner. Ah, wat mooi. Ja. Dat had Kennedy ook moeten zeggen destijds. Wie <lacht> een <lacht> woenspellingen. Ken al. Ah. Um, Wat voor Paul. Um, ja, de, de Nederlandse stroopafelbakker van, uh, van Berlijn. En um, u kunt uh, uh, als u in Berlijn bent uh, dus uh, lekker uh, aan de Nederlandse zoete. Ja. En dus, uh, of bij u, de de molen, de zoute, zoute snack erbij. Dankjewel voor een uh, geheel nieuw concept van ontbijt. Heerlijk. Graag gedaan. Ja. De hele nacht uh, WNL in uh, Berlijn. Het is al uh, half zes inmiddels. Um, en dan zo meteen tegen zes uur gaan we nog praten over de aanstaande boendestaakverkiezingen. Ja, ja. Uh, en Oewe uh, van uh, Sneckbar de Molen, die, die toen ik mijn opnameapparaat al uit had, zei hij... maar het is één plaat die je moet draaien. Eén plaat die hij ook uit zijn begintijd, dat hij graag in Berlijn kwam, wilde horen. En dat is deze. Van Ideaal. Dit is Berlijn. Gott ist der Tor, rein von zu, zwei Kontrolleure, Lehrer einen Betrug und macht uns an die Räuber verrannt. Versuchen halten die Beamten auf. Vorne Straße hier lebt der Koran. Da hinten fällt die Mauer an. Marienplatz wohl verschwunden. Ich fühle mich wie ein sterbender. Ich will mich gut. Ich stehe auf hell. Ich fühle mich gut. Ich stehe auf hell. Es fliegt nach Oliven und Majoran zum Kanal an Ruinen vorbei. Da hinten das Büro der Partei, auf dem Gehweg unser Kot. Ich schwing Kaffee im Mond und Roch. Später dann in die alte Fabrik, die nicht im Ost-West Weiter stopp, ich hoffe dahinter hoch. Neben mir wohnt ein Philosoph Fenster auf, ich hör höre Melodie. Ich fühl mich gut, ich stehe auf Berlin. Ich fühle mich gut. You not there, Okay, Ik zie op Berlin. Zum Elbe op een Korf aus dem Damm. Flotte Touristenkulturprogramma. Teurer Ramsch am Straßenstand. Ik lass die Pizza aus der Hand. Een taxiefernse Chromie hakt. Flasche 650 Mark. Den Westdeutschen, der sein Geld was Wir sehen, was in Dschungel lol. Musik is heilig, dat Neonicht straalt. Irgendjemand heeft München bezahlt. Die Tanzfläche kocht, hier sich ik me goed, ik op Berlin. Ik wil me ik ik Berlin. ik ik wil niet, ik ik voel me goed, ik Populaire klanken uit begin jaren tachtig en nu hoorden ze nu om vier minuten overal 6 op Radio 1, Ideaal en Berlijn. In september zijn de nieuwe Boemensdag-verkiezingen in Duitsland. Angela Merkel gaat op voor een derde termijn. Maar ook eurosceptici laten zich in Duitsland steeds nadrukkelijker horen. De verhoudingen binnen de eurozone kunnen er na september heel anders uitzien. En dus worden de verkiezingen spannend. Nog steeds bij ons in de studio. Weer Duk, Berlijn-correspondent voor onder andere. Um, de persdienst. De persdienst. De persdienst. En ja, de we moeten dat leren. De eh, het staat ha er gewoon hoor. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Marjolein Huitzinger, ja. ja. Huitzinger, oud uh, radio- en televisiepresentatrice, schrijver van uh, twee. Romans inmiddels in Berlijn. En inmiddels aan de telefoon Duitsland correspondent voor NRC Handelsblad, Frank Vermeulen. Uh, Frank, ja. goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Duitsland correspondent voor het NRC dus. Uh, hoe lang zit je al in Berlijn? Um, een jaar eigenlijk, met de kop op de kop af. Maar ik ben in september vorig jaar begonnen. Bevalt het een beetje? Dat valt zeer goed. En dan straks je éénjarig jubileum in Berlijn met de verkiezingen. Verwacht je een verschuiving in het politieke klimaat in Duitsland? Ik denk dat ik dan de enige zou zijn in Duitsland... die dat zou verwachten. <laughs> dat is wel echt... meteen heel... Eigenlijk heel wat, tegenover mij, Wier Duk en, uh, en Marjolein Uitzinger... zeiden het ook al even, eigenlijk in de break. Um, het, het zal een beetje hetzelfde gaan blijven. Dat is ook alweer heel saai natuurlijk. Um, nou, ik denk dat uh, weinig mensen zijn... die verwachten dat uh, Merkel vertrekt. Maar er zijn natuurlijk veel mensen die... Dat het mogelijk is dat uh, de eigen uh, uh, opstelling met de FDP in de regering. wel zou kunnen, kunnen verschuiven naar de SPD. Denken de, de overburen hier aan tafel dat ook? Ja, en dan krijg je de grootste coalitie, zoals het heet. En dat, uh, ja. dan krijg je dus dat, dat, dat vreselijke gedrocht van samenwerking tussen de, de, de twee grote volkspartijen, CDU en SPD. En dat zit er inderdaad uh, dik in, ja. Maar als, ja. als Merkel het even kan voorkomen? Dan dan zal dat ze natuurlijk, dat doen? Ja. Ja. Maar, en, de, en de FDP, de Liberalen, hebben nu uh, weer 5%. Dus die zouden de, kiesdeler kunnen de, kies, ja, de kiesdrempel ja. kunnen mm -hmm. bereiken. Dus die komen waarom, allemaal weer terug. Maar... Waarom, uh, waarom, zou zo uh, zo, waarom zou het zo'n gedrog zijn als de SPD en CDU in zo'n uh, crisistijd met elkaar gaan samenwerken? Ja, Frank, wat, wat, wat, wat is jouw antwoord daarop? <laughs> ja, ja, ja, voordat, voordat we het hier oude jongens krentenbrood in de studio <laughs> houden, wil ik jou toch ook nog even horen. De moeilijke vraag ja, is aan ja, jou, Frank. Ja. Ik zou zeggen, dat, uh, dat noemen ze een leading question. Uh, maar, <laughs> uh, kijk, er de, de werd gezegd: Merkel die, die gaat het uitmaken hoe het verder gaat. Maar ik denk dat de kiezers zijn die het gaan uitmaken. En Merkel kan vervolgens gaan schaken. Um, en ja, hoe je aankijkt tegen de grote coalitie, dat is een kwestie van, uh, van je politieke overtuigingen, denk ik. Er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die denken dat wanneer twee grote partijen samenwerken... dat dat de stabiliteit zal beïnvloeden en, uh, en de doorzettingskracht van een, van een kabinet eventueel... Uh, uh, juist positief kan me invloeden dan... Uh, een, een klein onderkruipetje dat, uh, dat op alle mogelijke manieren zit uh, tegen te werken... zoals de FDP de afgelopen jaren gedaan heeft. Ja, maar aan de andere kant, als je dan naar Nederland kijkt... Uh, daar loopt het ook niet bepaald vlekkerloos nu met een Partij van de Arbeid en VVD. Dat gaat al heel snel mis. Dat is zo'n grote coalitie. Uh, moeten we daar in Duitsland ook een beetje bang voor zijn? Nou, ik weet niet of je die situatie echt goed kunt vergelijken... Um, uh, Jij ja, bedoelt dat het twee partijen zijn die, uh, die normaal gesproken elkaar, uh, elkaar uitsluiten. Maar in Duitsland hebben we natuurlijk voor deze uh, coalitie ook een grote coalitie gehad. Mm -hmm. En um, als ik niet vergis, uh, zit Duitsland nu economisch in een uh, opwaartse trend. omdat Merkel eigenlijk het, uh, het sociaal-democratisch beleid heeft uitgevoerd. Wat, wat in de vorige periode is ingezet. Ja, maar in, in... Ik denk dat de kans dat ook wel vinden. Oh. De gasten in de studio vinden het ook, hoor ik het. Nou ja, wat, wat, tink, dat, dat beleid dat is ingezet was. Um, die coalitie tussen met de SPD en de Groenen. Met die, die twee grote alfa-dieren, Schreuder en Fischer. Waar, in Duitsland, waar, waar wij, oude rotten, nog wel met een beetje um, nostalgie op terugkijken. Um, eigenlijk heeft die, die rood-groene coalitie destijds. de voorwaarden geschapen. voor het beleid dat, dat nu succesvol is en de voorwaarden voor uh, het Duitse succes... wat overigens ook allerlei schaduwkanten kent. hoor. Duitsland kent ja. heel veel mensen. Zeven miljoen mensen zitten in hele lage lonenbaantjes. Duitsland mm. kent uh, geen algemeen geldig uh, minimumloon en noem maar op. Dus er is dus heel veel ook kanttekeningen bij te zetten bij dat succes. Mm. Maar uh, Frank heeft gelijk... Uh, dat, dat, dat beleid waar Merkel nu de vruchten van plukt... dat is ooit ingezet uh, door uh, de, de SPD... En, maar destijds in samenwerking met de, de groenen. en daarna kwam dan die, die grote coalitie... Um, ik denk dat het punt vooral is dat Merkel, wat Marjolein ook zegt... dat Merkel daar waarschijnlijk zelf helemaal geen zin in heeft. En uh, liever met die, met die rare fdp uh, toch weer in zee gaat. Het vreemde is eigenlijk dat in Duitsland die liberalen zo klein zijn. Hè? Die rare uh, FDP moet ja. je even toelichten. Waarom zijn ze zo raar eigenlijk? Nou, Omdat ze zo klein zijn. Uh, <laughs> wij zijn natuurlijk gewend als Nederlanders... dat de liberalen een stevige partij vormen. En zeker in, in, in onze beleving. Mensen van onze leeftijd en jongeren. en dat, dat, dat die gewoon een belangrijke zou vormen... Zeg maar, binnen die Nederlandse politiek. En hier is ja, dat, ze zijn uh, een beetje onberekenbaar. In en, hun... Maar, maar waarom, waarom zijn ze zo klein dan in, in Duitsland? Omdat de Duitsers, denk ik, dat is een stroming die ze ook van, vanuit de geschiedenis niet kennen. De liberale stromingen in Duitsland. En die, nee, en die ze wantrouwen. En omdat de liberalen hier zich eh, eigenlijk hier altijd hebben opgeworpen. als eh, de vertegenwoordigers van het eh, bedrijfsleven. Niet, niet veel meer dan, dan dat. Hm. Dus. Eh, uh, voor, de, voor de Duitse kiezer is dat nooit heel erg aantrekkelijk geweest, omdat hij uh, kennelijk ook een veel groter maatschappelijk uh, beeld voor zich heeft. Als uh, waar, wanneer zij gaan. Uh, je, je zou stemmen. kunnen zeggen dat, dat de idealistische contrasten in Duitsland groter zijn en dat daarom het liberalisme uh, het onderspit wat Nu, ja, Het is meer gepolariseerd dan in Nederland. Ja, dat is sowieso. Politiek sowieso ja. veel harder natuurlijk. Als je politici hoort praten, ook hier, dan uh, gaat het altijd op hoge toon. En, uh, het is, wordt nooit gezocht naar consensus, maar altijd naar conflict, zeg maar. Ja. Wat heel interessant is aan Duitse politiek. Geen thuis. poldermodel. Een uh, poldermodel, daar, daar houden ze niet van. Nee. Frank, en u, uh, nu uh, is er ook een nieuwe partij, Alternatieve vuur Duitsland uh, Gaat die ja. enige rol van betekenis spelen bij de uh, komende verkiezingen? Nou ja, de, de, de verwachting is dat ze... Um, uh, um, de kiesrempel misschien niet zullen halen. Kijk, die 5% is toch een, is toch een, een, een, een groot probleem om, om overheen te komen... als beginnende partijen. Ze zijn echt pas een paar maanden bezig. Ja. Um, maar wat, wat er wel kan gebeuren... is dat ze, dat ze net een paar procent toch krijgen onder die kiesrempel... maar dat die kiezers dus weggetrokken worden van de FDP... die, die de CDU-CSU nodig hebben om een huidige coalitie voor te zetten. En, en dus indirect kan die alternatieve voor Duitsland wel degelijk ervoor zorgen... dat Merkel straks moet omkijken naar een andere coalitiepartner. Ja, maar het, is, het is natuurlijk nog geen september. Ook de uh, alternatieve nee. voor Duitsland heeft nog een heleboel tijd om campagne uh, te voeren. Stel, ze halen het wel. Met wat voor partij krijgen we dan te maken in Duitsland? Ja, ze worden wel afgesteld als een partij voor, van, van professoren. Hè, van, uh, en dat is natuurlijk ook een bakermat geweest. De, de, de actiegroep van, weet ik veel hoeveel, een paar honderd, 250, precies, misschien, misschien met Marjolein het nog. Er uh, waren uh, een hoop hoogleraar e economie die zich verzetten, een handtekening zetten onder een geschrift dat gericht was tegen, uh, tegen, de, tegen de euro. Mm -hmm. uh, en die zijn nu een politieke factor geworden. Um, op de bijeenkomst die wij werden opgericht in Berlijn. Uh, ja, daar zagen ze eigenlijk uit als elke andere nette uh, duitse partij, zou ik maar zeggen. Behalve dat in het midden van de zaal een oude meneer met een baard een uh, Duitse vlag aan het rondzwaaien was. <lacht> Ook een, geloof ik een, een, een, een, een fotojournist een vuistlag kreeg op zijn gezicht. Maar voor de rest was het eigenlijk. Uh, wij uh, bij normale uh, verkiezingsvereniging. Maar, maar als, als we het even samenvatten en simplificeren... want dat doen we toch uiteindelijk altijd als we het moeten uitleggen in Nederland... dan hebben we hier weer te maken met een eurosceptische partij. Ja, dit ja, is, is een partij die, die is... Die is uh, ze zeggen niet dat ze tegen de euro zijn, overigens. Ze, zijn, ze, zijn, ze zeggen dat voor de euro zijn, maar dan alleen in Duitsland. Dus dat is een, een beetje een, een woordspelletje. Huh. Maar ze zijn, ze zijn wel degelijk tegen, tegen, de, de, de, de, de, ja, tegen de Europese Unie. Ja. Um, Angela Merkel um, gaat inmiddels op voor een derde termijn. Um, mm -hmm. Ze heeft het niet bepaald even makkelijk gehad. Altijd, zeker de laatste vier jaar niet. Wat beweegt haar om dan toch weer door te gaan? En dan vraag ik even aan Aya uh, Marjolein, de vrouw hier aan de avond. Ik denk uh, dat Merkel vindt dat ze het uh, heel fijn heeft gehad de afgelopen vier Top. jaar. En oh. dat ze niets liever wil dan uh, weer vier jaar. Ze heeft zich nu voor het eerst echt op het internationale toneel uh, geprofileerd. Hmm. Forbes, hè, dat, uh, in Amerika blad, uh, heeft haar tot de machtigste vrouw van de wereld uh, uitgeroepen. Nou, die heeft Merkel geniet. Als ik daar maar even op in mag haken, is het dan misschien ook zo dat, dat Angela Merkel uh, uh, wat dat betreft... Uh, hey, je had altijd twee grote grootmachten in de westerse wereld. Aan de ene kant de Verenigde Staten, aan de andere kant uiteindelijk toch Engeland politiek gezien. Ja. Is het ook zo dat Angela daar de aandacht wat van afleidt nu en, en, en die aandacht naar, naar zich toe trekt? Ja, omdat Engeland natuurlijk, dat is, een fact, dat is geen factor van betekenis meer in de Europese politiek. Wat gaat het niet... daar fout? Nou ja, ze doen niet mee met de euro. Daardoor hebben ze geen enkele politieke, Europese politieke invloed. En uh, kijk, Merkel die bepaalt wat er gebeurt in Europa. Uh, ook al is dat inderdaad een beetje uh, tegen haar zin soms. Maar ja, zo liggen de kaarten. En ik denk dat ze dat fantastisch vindt. En Wiert, is, is hij ook de, de, de, de juiste vrouw op dit moment voor Duitsland en voor Europa? Nou... Voor Duitsland waarschijnlijk wel, omdat. Er is een collega van ons, een Britse mening, die heeft een boek geschreven over fenomeen Merkel. En zij vindt dat Merkel eigenlijk niet de kans heeft gegrepen die ze kreeg. Dus ze vindt eigenlijk dat, dat Merkel een gebrek aan leiderschap heeft getoond. in heel veel opzichten in Europa. En daar is veel voor te zeggen. Aan de andere kant kun je zeggen: ja, door zo behoedzaam te opereren als dat zij doet. Uh, is de, de, bestaat de euro nog altijd, is de Unie nog steeds bij elkaar... en is Duitsland economisch uh, succesvol. Dus het hangt een beetje vanaf uh, wat je in t, uh, welke blik je uh, daarnaar uh, kijkt. Je kunt, ik denk dat heel veel Duitse kiezers... Kijk, voor Duitsers is niks zo belangrijk als stabiliteit... en vooral financiële stabiliteit, omdat ze bang zijn voor inflatie, noem maar op. En de, de leider die hen die stabiliteit geeft... en dat doet Merkel op dit moment, uh, die is populair. Dus Merkel is ook enorm uh, populair... in vergelijking met haar uh, tegenstanders. En ik denk ook... Um, niet alleen dat ze daarvan genieten eventueel... maar ook dat ze, dat ze het als een ze ziet dus het waarschijnlijk ook al als haar plicht. Of gewoon als, als een, als een, een morele, plicht om, nou, morele plicht om Duitsland te, te, te, te leiden. En Duitsland en Europa, dus zo die door die crisis uh, te leiden. En de Duitse kiezer gaat dat waarderen. Dus jullie verwachten ook dat Merkel, en beginnen we Frank, Merkel gaat dit makkelijk winnen. Ja, Frank Vermeulen. We uh, ja, ja. ja doe maar uh, Frank Vermeulen, NRC uh, Handelsblad correspondent nog steeds inderdaad. Want, want Merkel is, is er enig scenario denkbaar waarin Mark Merkel niet uh, voor een derde termijn opgaat? Uh, nee, dit, ik denk dat ze er gewoon doorgaat nu naar de verkiezingen voor, voor die derde termijn. Uh, um, alleen weet ik niet zozeer of ze... Kijk, het probleem van, van het Merkel is natuurlijk... Uh, op dit moment de enige politicus in Duitsland... die die campagne aan het voeren is, gek genoeg. Uh, Peer Strijnbrug, haar, haar grootste opponent... Die van de SPD, is eigenlijk al, ja. Van de SPD, ja, dus de sociaaldemocraat. Uh, die is eigenlijk al vanaf, vanaf het begin uh, dat hij begon met zijn, met, zijn, met zijn campagne bezig zichzelf... Uh, onmogelijk te maken door allerlei flaters te slaan. En uh, gek genoeg is dat een probleem voor Merkel, want daardoor, uh, daardoor is zij onvoldoende heen en weer bij de campagne. Dus wat je nu ziet is dat uh, Pierre Steinbrück onzichtbaar is en Merkel uit alle macht aan het campagne voeren is uh, als enige eigenlijk, omdat ze de kiezers moet mobiliseren, haar eigen kiezers. Uh, omdat de kiezers alles achterover gaan leunen en denken, ja, we hebben toch al gewonnen. Dus ze uh, is bang dat ze niet naar de stembus gaan. Um, en voor de partij, voor de, voor, de, voor de CDU, is Merkel een probleem, omdat zij degene is die populair is en niet de partij. Dus uh, als Merkel weg is, uh, dan is de vraag hoe het verder gaat met met CDU-CSU. Met CDU, CSU. De, de CSU, de de de sorry. de de de de de de Bijers, uh, sorry, de ja, Merkel, uh, Prix, en, ja. de de de de de de de de de de de de de de de de ja, precies. En, en, en, en, en, maar wat er nu wel gezegd wordt, om even mijn, mijn gedachtegang af te maken... is dat Merkel weliswaar nu uh, opgaat voor nog een keertje bondskanselier. Maar er zijn ook heel veel speculaties dat ze dit nu doet. En dan uh, zo na twee jaar een exit zal proberen te, te maken... richting uh, president van de Europese Unie of zoiets. Dat ze, uh, dat ze dan een stokje zal proberen over te geven aan iemand anders in de, in de partij... Uh, hoewel de kandidaten daarvoor inderdaad uh, nu even met een lichtje te zoeken zijn. Uh, ik weet niet zo goed wie, wie, wie dat zou moeten doen. Misschien een van de, van de vrouwelijke ministers uh, in het kabinet. Uh -huh. hey, uh, tot slot, uh, uh, laten we het even weer naar Nederland toebrengen. Want we zitten hier ja. natuurlijk wel in Berlijn. We praten wel de hele tijd over Duitsland. Maar wat, wat zou voor ons land Nederland nou een, een mooie uitkomst zijn van die verkiezingen? Waar zijn we bij gebaat? Ja, Nederland is gebouwd bij een uh, Duits kabinet dat, uh, uh, dat Nederland ziet. Uh, voor je het weet uh, uh, gaat Merkel alleen maar met, met Polen en, uh, en Frankrijk, omdat Frankrijk nu helemaal altijd uh, uh, uh, belangrijk is om rekening mee te houden in Europa voor Duitsland eh, uh, het is dat ze tussen die twee, twee polen en je gaat pingpongen. En uh, en, en vergeet, vergeet dat daar aan de aan de aan de westkant nog zo'n klein land ligt met een belangrijke haven waar ze ook aan het moeten besteden. Dat, dat, dat is volgens mij ook de betekenis van de reizen die Rutte onlangs... Uh, die, die is regelmatig te gast in Berlijn. Uh -huh. uh, waarbij ik echt de, de indruk krijg dat het is van... hallo, uh, hierbij zijn er ook nog, weet je wel. Dat, die, uh, dat, dat Nederland echt zijn best moet doen... Om, uh, om een rol mee te kunnen blijven spelen in, in Berlijn. Ik zie Rutte niet voorafgaat en de Europese top langsgaan in Londen of Parijs... Uh, of uh, Kopenhagen, zou ik maar zeggen, maar wel in Berlijn. Goed, de boendestaakverkiezingen zijn op 22 september. Schrijf dankjewel, het in uw uh, ja, uh, Wees erbij. Uh, dankjewel, uh, Frank Vermeulen, duizend correspondent voor het NRC. En Wiert Duk. Ja. Tot zover uh, uh, ook uh, uh, bij ons. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen uh, Voor, belaagd. De, voor de, onder andere de nieuwe pers. Oh, dankjewel uh, ook voor jouw jou. Kom, zijn, en uh, straks we af met, met Marja Uitzinger. Ja, we uh, zaten deze hele nacht met WNL in Berlijn. Het is nog niet klaar. Uh, nee, muzikaal niet. namelijk is er ook nog een man die we zijn vergeten. Een man die opgroeide in Friedrichshain. Een jonge creatieve wijk in deze stad Berlijn. En hij beleefde zijn grote doorbraak na de release van de film Berlin Calling. Waarvoor hij... Uh, voor de soundtrack tekende Paul Kalkbrenner is dit op Radio 1 en Sand and Sky. In the when the is at rest shouting, flying to the moon, don't have to worry, cause I'll be coming back soon. Ja, dat was Paul Kogrenner met Sky and Sand. Het is uh, uh, heel gezellig hier in ieder ja, geval in de zo. studio's van uh, Deutschland Radio in uh, Berlijn. Bijna vijf minuten voor zes alweer. Nog steeds VNL dus in Berlijn. We hebben u vannacht een dwarsdoersnede van Nederlanders in Berlijn proberen voor te schoten. En iemand die vier uur lang bij ons aan tafel zat is Marlijn Uitzinger. U kent haar nog als radio- en televisiepresentator bij Vara Avro. En met het oog op morgen. En tegenwoordig schrijft ze misdaadromans die zich afspelen in Berlijn. Ja Marjolein, het zit er nu toch echt bijna op. Nog, nog, nog nou, een kleine vijf minuten. Hebben we vannacht Berlijn een beetje goed geduid? Ja, ik denk ja. wel. Ja, voor zover je zo'n stad hè, met zoveel veelzijdige kanten dat je dat uh, in een uur of vier neer kunt zetten, vind ik, moet ik zeggen, heren respect. Dank u, dank u, dank u. Nou, woon jij sinds 2006 in Berlijn? Ja, Wie eigenlijk jaar... al 2004, maar goed. Okay, 2006 nou ja, fulltime. De liefde gaat niet meer voorbij, dit is nu gewoon, Berlijn blijft het. Ja. Dat is, Berlijn blijft het, tot het einde der tijden. Tot het einde der tijden. Nou, nou heb je uh, twee misdaadromans geschreven, we het er toch nog even over hebben, uh, die zich afspelen hier in Berlijn. Een fatale Primeur heet de eerste. Ja? De tweede heet City Trip Berlijn. Ja. Uh, allebei te koop in uh, uh, een boekhandel. Een boekhandel. <laughs> uh, uh, wat wat maar... maakt Berlijn nou zo'n inspiratiebron om, om een boek te schrijven? Uh, ja, nou ja, die, dat Stasi-verhaal is natuurlijk sowieso. Het eerste gaat over de Stasi en het tweede heeft min of meer te maken met uh, de andere donkere periode in Duitsland. En dat is natuurlijk inspiratie genoeg als je een misdaadroman wil schrijven en je kan teruggrijpen op die hele veelbewogen geschiedenis van Berlijn. Dan heb je het makkelijk. En nu zit ben ik bij Benieuwd, Martijn. Ja. Zit er ook al een nieuw boek ja. aan te komen? Is al klaar. Is al klaar. Is al klaar, is al klaar. Is al klaar. klaar zelfs. Ja. Tipje van de sluier. Graag. Uh, dat gaat over een Duitse politicus van de SPD. Een, ah. een jonge politicus. Ja, dat moet ik nog nou meer zeggen. Ja, wat, wat, wat... Verder maar niet. Ik ga het uh, eind augustus leveren in bij de uitgeverij. De Geus in Breda. En volgend jaar juni komt het uit. Spannend. toch zien een boek ja. dus voor op de stranden. hè? Dat, in juni, daar is over nagedacht. Ja. Spannend, dat, dat is de maand van het spannende boek. Oh, de, oh ja. Vandaar. Ja, vandaar. Ja, van ja. ja. ja. ja, en ik en, en, kan me voorstellen dat, dat, ook al heb je nu twee boeken geschreven... dat het toch, toch spannend is om het uh, in te leveren... En, en, en er weer mee aan de slag te gaan? Uh, ja, het het vertrouwen is, in? ik vind het... Ja, volgens is hij net zo goed het, of beter dan de eerste twee? Hij moet altijd iets beter zijn en ik vind dat dat ook zo is. Maar dat komt ook een beetje, omdat ik het eerste boek heb ik ook wel uh, veel moeite mee gehad. Dus je eerste roman, zal ik maar zeggen. Ja, dat is natuurlijk een soort worsteling. Een twintig keer schrijven en schrappen en dan uh, weer er wat bij. En afijn, dat, ja. dat zie je ook, zie ik een beetje aan het boek. En dat derde is makkelijker geschreven. Uh, maar je mocht het in ieder geval hier in Berlijn schrijven? Ja, natuurlijk. Nee, dat vindt de uitgeverij ook heel fijn. Want uh, die, er zijn niet zoveel misdaadromans die zich in Berlijn afspelen. Nederlandse misdaadromans. Je bent, uh, we kennen je ook als, uh, als radio- en televisiepresentator. Is dat nu een definitief gesloten boek? Of kunnen je oorlog terugverwachten op de Nederlandse buis? Nou, kunnen jullie zo de smaak te pakken? Ja, dat dacht ik ook. Nee, nee, nee dus klaar, ik laat hè? het graag over aan uh, die jongelui. Ook niet, ook niet hier in Duitsland nog? Hoe is je, hoe is je Duits eigenlijk? Mijn Duits is inmiddels wel redelijk. Dat zou nog eens kunnen. Maar ja, dat denk ik niet. Ze zullen ook niet gauw iemand toch met een Nederlands accent hier neerzetten. Heb je iets met het Koningshuis? Dat schijnt ook heel erg te helpen in Duitsland, toch? Nou, dat dacht ik niet. Ja. Nee, ik heb niet zoveel met het Koningshuis. Um, dus we moeten doen met de boeken, Martijn. Ja. Maar dat is op zich ook niet verkeerd, want die zijn er niet zo heel veel over. Uh, over de, tenminste, een uh, voor uh, uh, misdaadformans die in Berlijn... Uh, Ik heb er, Berlijn, er nog nooit uh, een gelezen erom, in ieder geval. Lees ja, de uh, mijne dan. Ja, dan, nee, dan, dan? Ja, nee, dat uh, de, oh, ook. Zeker. Zo snel mogelijk. We doen. hebben nog een, een hele maand augustus te gaan. Kijk. Zijn we er? Ja. Mij wel. Ik er. denk het, het is, uh, wel. Het is bijna zes uur en dus gaan we hier afronden. U luisterden de afgelopen nacht naar WNL in Berlijn. Een speciale uitzending met en over Nederlanders in Berlijn. Bijzondere dank aan Marion Schoenzee en Thomas Wensch. En collega's van Deutschland Radio, ze hebben ons zeer warm ontvangen. En we hebben deze nacht een studio mogen gebruiken. En natuurlijk dank aan onze eigen mensen achter de schermen. Regie Suzanne Bodhuizen, en techniek Ruud-Jan de Milde. Over een paar minuten hoort u op deze zender het NOS Radio 1 Journaal. Namens het volledige team van WNL in Berlijn. Een hele wakkere dag. B N in Berlijn.